...van Eck met het NOS-journaal. De pro-Palestijnse demonstranten die sinds begin vorige week een gebouw van de Universiteit Utrecht hadden bezet, zijn vertrokken. De universiteit dreigde naar de rechter te stappen als de demonstranten vandaag het pand niet zouden verlaten. Beveiligers wisten vanmorgen nog niet zeker of de betogers echt weg waren. Aan de binnenkant waren deuren gebarricadeerd. Vanwege de bezetting moesten de afgelopen week lessen worden verplaatst of ze vielen uit. De demonstranten eisten dat de universiteit alle banden met Israël zou verbreken. Wereldleiders reageren met afschuw op de dodelijke aanslag... op een Joodse chanukah viering in de Australische stad Sydney. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk zal blijven vechten tegen antisemitische haat. De Britse premier Starmer spreekt van een afschuwelijke aanval... En bondskanselier Merz van Duitsland zegt sprakeloos te zijn over de schietpartij... waarbij 11 doden vielen en zeker 29 mensen gewond raakten. Premier Schoof sprak eerder van een zwarte dag voor Australië. Volgens de Israëlische premier Netanyahu heeft een van de slachtoffers ook de Israëlische nationaliteit. Oekraïne wil afzien van NAVO-lidmaatschap in ruil voor westerse veiligheidsgaranties. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Vandaag praat hij in Berlijn met Amerikaanse en Europese afgevaardigden over een einde aan de oorlog. De Russische president Poetin heeft geregeld geëist dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. In de Eredivisie heeft Ajax de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. Het werd 2-0 door doelpunten van Davy Klaassen en Mokio. Ajax stijgt daardoor naar de derde plek. Feyenoord staat tweede, negen punten achter koploper PSV. Eerder op de middag won SC Heerenveen met 0-3 van Sparta. FC Twente, Ahead Eagles, werd 2-0. Het weer, vanavond is het overwegend bewolkt. Later klaart het op en koelt het af naar 1 tot 3 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat meer ruimte voor de zon... bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Sinterklaas kwam heel vroeg dit jaar in het Spaarne Gasthuis. Um, ja, en dat klinkt natuurlijk heel interessant. Uh, maar ja, het had wel een serieuze achtergrond. Want uh, er zijn maar liefst 900 fietshelmen weggegeven aan uh, medewerkers. En dat was niet omdat we dan ja, een uh, goedkoop Sinterklaas cadeautje konden regelen. Nee, dat heeft een heel andere, uh, een, een heel andere bedoeling. Uh, aan de telefoon om ons daar alles over te vertellen, Helen Jacobs, afdelingshoofd wetenschap bij het Spaarne Gasthuis. Helene, goedenavond. Hallo, goedendag. Hallo, want jij bent initiatiefnemer van dit, van dit ja, project 900 helmen in het ziekenhuis aan medewerkers. Het is geen ja, vervroegd kerstcadeau, geloof ik. Hier zat wel iets achter, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Ik moet je wel eventjes corrigeren. We hebben vorige week de eerste 100 helmen uitgedeeld. En de resterende helmen gaan we begin januari uitdelen. Maar totaal zijn het er inderdaad 900 helmen medewerkers van het Spaarne die hebben aangegeven... dat ze graag zo'n helm zouden willen hebben. Ja, want uh, ze, ze konden ze aanvragen, hè? want dat was het hele ding. Ja. Ja. Maar wa waarom eigenlijk? Waarom geven jullie die helmen zo uit? Wat is het idee daarachter? Ja. ja, het idee daarachter is eigenlijk... ik ben, uh, zoals je al aangaf, van de afdeling wetenschap. Uh -huh. En uh, wij hebben sinds uh, 2022 hebben wij, uh, alle spoedeisende hulpbezoeken... geanalyseerd bij het Spaarne Gasthuis... Um, van mensen, jongeren die binnenkwamen onder de 25 jaar... met een ongeluk, uh, betrokken bij een ongeval... met een fatbike, e-bike of een scooter. Mm -hmm. um, die data hebben wij verzameld tot uh, juni uh, afgelopen op dit jaar, 2025. En daaruit bleek eigenlijk wel dat uh, uh, uh, ongevallen met een e-bike of scooter... eigenlijk uh, vaker uh, ja, serieus letsel bij optrad... vaker een hoofdtrauma optrad vergeleken met scooterrijders... Hmm. En het grote verschil dat we eigenlijk daarin zagen is dat uh, scooters uh, rijden hebben over het algemeen een, een helm op. En uh, jongeren op een fatbike of e-bike over het algemeen niet. Of eigenlijk niet. Nou ja, ik wou zeggen, over het algemeen, uh, dit, dit is zo'n <laughs> aan, aan, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ofzo. Ja. Ja. En daaruit zagen we dus dat inderdaad uh, ja, dat meer hoofdtrauma optreedt bij fatbike of e-bike rijders. Dan bij scooterrijders. Ja. Uh, ja Voornamelijk door die helm die niet gedragen wordt. Ja. Um, daar hebben we een tijdje geleden onderzoek naar gedaan. Die data zijn we aan het verzamelen. En hebben we ook al een, een, een, een tijd geleden in het Haarles Dagblad daar een artikel over gehad. Of in een dagblad over uh, dat wij als Kane Gasthuis de helm adviseerden voor uh, minderjarigen. Eigenlijk een helmplicht adviseren voor minderjarigen. Dat ja, hebben wij want... uh, uh, uitgedragen. Ja. en Toen kwam uh, dat artikel uit. En toen dacht ik eigenlijk, ja, als we dit nou... ...het vertellen dat minderjarigen een hel moeten gaan dragen... ...moeten wij dan niet gewoon het goede voorbeeld geven... ...als Spanengasthuis, als ziekenhuis zijnde... ...moeten wij gewoon niet het goede voorbeeld geven. Voor onze medewerkers. Ja. Want um, heel veel van ons fietsen ook dagelijks... ...van uh, woon-werkverkeer uh, uh, op de fiets. Ik zelf ook. Vanuit Haarlem fiets ik iedere dag... ...naar mijn werk in Hoofddorp. Met een uh, elektrische fiets? Met een elektrische fiets. Ja. Dat inderdaad wel. Ja, en ik zie dus toch regelmatig hoe dat op ons fietspad... Uh, ja, met zoveel verschillend verkeer, langzaam snel verkeer, uh, kinderen, jongeren, ouderen. Uh, dat het vaak gelukkig bijna goed, uh, hè, net goed mm. afloopt. Uh, maar ik dacht, eigenlijk vind ik dat we gewoon het goede voorbeeld moeten geven. Ja. We zijn een ziekenhuis, laten we het goede voorbeeld geven aan onze medewerkers. En zo ben ik die actie gestart in het ja. Spaarne Gasthuis. Supergoed en, hè? Uh, nou ja, het resultaat overweldigde ons eigenlijk. Ja. dat is misschien... Nee, dat, ja, want dat kan ik me voorstellen. Want je hebt natuurlijk, ja, ik bedoel, jullie zijn een ziekenhuis, dus geen, geen, geen helmenopslagplaats. Zeg maar, het is niet dat jullie een uh, uh, magazijn hebben met, uh, met, met dit soort uh, fietshelmen. Dus je gaat op een gegeven moment aan collega's vragen: van nou, wie heeft er interesse in zo'n ding? En in, uiteindelijk zijn het er maar liefst 900 die je kwijt moet. Jumig! Ja, klopt. Ja, wij waren ook echt uh, nou, positief verrast, moet ik zeggen. Mm -hmm. Ik had uh, misschien een, een 100, 200 verwacht die dat zouden doen, maar. Uh, in een hele korte tijd uh, waren er ruim 900 mensen die hebben aangegeven. En dat is dus bijna een kwart van ons personeel. Die hebben aangegeven dat ze die hand willen hebben. Wauw. Wat zegt dat? Ja. Ja, dat zegt dat het leeft. Dat zegt dat we, dat we er toch wel heel erg mee bezig zijn. En dat vind ik alleen maar goed, want daar wilde ik juist ook die aandacht voor vragen. Ja, want dat is het hele ding, hè? het gaat om aandacht vragen, steeds maar weer. Voordat, ja, voor, voor hoe gaan we eigenlijk, want daar komt het op neer, hoe gaan we eigenlijk om met die snelheid van die fatbike, die e-bikes? En, en hoe zorgen we dat het een beetje veilig kan? Ja, precies. Ja. Jeetje. Maar ik had niet verwacht dat het zo'n groot verschil was. Want ik zie hier inderdaad dat het iets van 40% hoofdtrauma bij, bij, bij de fietsen, zeg maar. En de scooterrijders 19%. Dat is bijna verdubbeling. Of nou niet ja, bijna, dat is een ja. ruime verdubbeling. En dat, en dat komt dus. Het grootste verschil is dat de scooterrijders hun helm dragen. Ja. Ehm um, en en en e-bike-rijders e uh, niet. Zijn er, zijn er, zijn er, zijn er stappen in, in de wetgeving inmiddels die zeggen dat, we, dat, dat, dat dat advies wordt overgenomen? Dat het verplicht moet worden? Nou, wij zijn ook echt vanuit het Spaarne wel bezig om, om ook uh, he, de ministers aan te schrijven. Ja. We hebben in de tijd minister Matlener aangeschreven. Hmm. Uh, om, om dat ook die bewustwoning te creëren. Ik, ik, ik zag ook dat hij in de media daar ook mee bezig was. Uh, ik weet dat het AMC in Amsterdam, het, het AMC, ook bezig was met uh, een, een, een, een kleine pilot om wat fietshelmen uit te delen. Dus het, het leeft echt. Um, ja. um, ik hoorde laatst op het nieuws dat er wellicht vanaf 2027 een helmplicht kwam voor minderjarigen. Hm. Ja, ja het, lijkt me, het lijkt me, zeker als ik deze cijfers zo zie, geen uh, overbodige luxe, zeg maar. Nee. Nee, precies. Er nee. zien natuurlijk gewoon heel veel op de fietspaden gebeuren. En, en, en, en steeds meer verschillend fietsverkeer. Verkeer. Ja. En, u, uh, want, dat makkelijker in de hand werkt. Kun, kunnen jullie het aan allemaal nog? De hoeveelheid? Wat bedoel je? Wat nou, gewoon de hoeveelheid uh, mensen die dan inderdaad op zo'n e-bike ergens tegenaan uh, botsen. Nou ja, we zien wel dat we sinds we de data verzamelen... dat inderdaad de aantallen wel hè, oplopen van, van ongelukken... Uh, met fatbike e-bikes van minderjarigen onder de 25. Die data hebben we verzameld. Daar zien we wel dat er bijvoorbeeld in 2022 zo'n 100 waren... Uh, en dit jaar zien we tot juni bijvoorbeeld dat het er al 100 zijn in de helft van het jaar. Dus het, het, ja, het loopt wel toe. Maar we zien natuurlijk ook steeds meer jongeren op e-bikes en Ja, maar Dus er, in die zin klopt het natuurlijk ook. Ja, maar er is nog geen, uh, geen, geen, geen nood in, vanuit het Spaanen die zeggen, ja, dit is gewoon te veel. Nou ja, dit is, ja, ik denk elk ongeluk is er één te veel. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, nee, maar dat was, we hebben toen uh, jaren geleden natuurlijk ook wel gesproken over die covid-tijd. En uh, toen ja. hebben we ook wel eens gezegd... Joh, ja, joh, de, de, de grens wordt wel een beetje opgerekt hier. Ja. Maar dat is nog niet per se aan de hand, begrijp ik. Nee. Nee, nee oké, okay, goed zo. Is, nee, maar dat is dat fijn. Dat is niet aan de hand. Nee. Maar ik denk, zeker als je natuurlijk als jongere op de jongere leeftijd... een hoofd uh, hersenletsel hebt, ja. heeft dat natuurlijk gewoon veel impact. Zo. Je zal het meemaken zeg. Dat, dat kan je wel uh, door een helm te dragen, uh, ja, heeft dat gewoon invloed op, op de aard en de ernst van het letsel. Nou, iedereen die nu luistert, die denkt, uh, mijn kind heeft een e-bike of een fatbike, of ik zelf heb een e-bike of een fatbike. Rustig aan, weet je wel, neem even dat helmje, zet hem even op. En uh, de, ja. de, je bent in ieder geval een stuk veiliger uh, nou ja, op weg. Absoluut. En uh, dan zou ja. ik ook beleidsmakers willen uitnodigen om hier vooral even snel beleid op te maken. Zodat er eventueel ja. zelfs uh, ja, uit, uit, vanuit een soort drang of dwang uh, kan worden gehandeld. Zo. Ja, ja. En wij hopen eigenlijk heel erg vanuit ons Vijandigaswijkziekenis uh, dat we natuurlijk ook het goede voorbeeld kunnen geven aan wellicht dus andere zorginstellingen of andere ja. instellingen die denken, hé, hey, dat is een goed idee. Wij gaan ons personeel dat ook uh, geven. Kijk, nou, goed voorbeeld doet goed volgen, hoop ik dan maar. Uh, Helen Jacobs, uh, afdelingshoofd wetenschap bij Spaanengastheid. Dank je wel. En een ongelooflijk goed uh, initiatief. Want zo kunnen we elke keer maar weer het belang van zo'n helm. van dat, dat hoofd uh, uh, onderstrepen met elkaar. <laughs> Dank je wel. Hele fijne avond. Regio Radio, een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. Too long. With Easter bunnies, birthday cards, and seaside outings in the summer, only to break the loan. Gap of time that stretched between the one and the other. Christmas. Christmas in the 60s was fine. Seen Watching the season parade, dying trees and neon stars and plastic centers. Op dit moment is uh, wethouder Lars Karin aan het praten. Ik sta hier uh, in de gang van het, uh, van het raadhuis. En alle kinderen staan helemaal klaar om zo meteen geïnstalleerd te worden. Waarom uh, doen we dat na het tweede jaar? Wat Marcos ook al uh, zei. Vorig jaar zijn we begonnen met de kindercommissie. En dit jaar gaan we daarmee door. Uh, want die zou hierachter... Daar zit vanavond weer de gemeenteraad te vergaderen. En daar wordt eigenlijk iedere twee weken wordt er besproken wat er goed gaat in Zandvoort. Maar ook wat er beter kan in Zandvoort. Maar, heel plat gezegd, het zijn allemaal wat oudere mannen en vrouwen die voor jullie beslissen wat er in Zandvoort gebeurt. En volgens mij is het heel goed dat jullie zelf zeggen wat er in Zandvoort goed gaat. Maar misschien wat er ook nog een tikkeltje beter kan. En daar vinden wij het ontzettend belangrijk om jullie stem te horen, zoals dat heet. Wij als college van burgemeester en wethouders zullen af en toe wat vragen aan jullie stellen. Wat vinden jullie hiervan? Of hoe zouden jullie dit doen? Maar jullie mogen ook ongevraagd doen. Dus jullie mogen gewoon naar mij als wethouder met allerlei ideeën en plannen komen. Hoe jullie denken dat we wordt een stukje... Mooier, groener, veiliger uh, kunnen maken. Nou, de burgemeester uh, gaat in een grote stoel zitten. En de kinderen hebben allemaal een plekje om, uh, om te zitten. En zometeen gaat uh, de uitleg beginnen van de burgemeester. Nou, hartelijk welkom. En uh, ook namens mij. En daar straks over in de inleiding. Fijn dat jullie er allemaal zijn en dat jullie in ieder geval een jaar lang als kindercommissie hierheen gaan zitten. Misschien goed om even te vertellen waar we zijn. We zijn hier in dat heet de oude Kamer van Burgemeesters en Wethouders. Hier vergaderen we vroeger het college van B&W. En hiernaast, dat zei Lars al, wil jullie straks even binnenkijken, is de, bij de opleiding de zaal waar het gemeenteraad is het college van de BNW, is zeg maar degene die het dagelijkse werk moet doen in de gemeente als bestuurders in de gemeenteraad. Ja, bepaalt wat wij moeten doen voor een groot deel en um, ja, controleert ook al of wij ons werk goed doen. We gaan over tot de installatie. En dat betekent dat ik één voor één jullie naar voren ga roepen. Uh, ik lees dan de E voor, zoals dat met een duur woord heet. En dan is het bedoeld dat je uh, zegt dat verklaar en beloof ik. Zo uh, simpel is het. Dus ik zou graag als eerste lift Hanning naar voren willen uh, hebben. Lift. Um, ik verklaar dat ik, om tot lid van de kindercommissie benoemd te worden, mij in zal zetten voor de Zandvoortse kinderen. Ik verklaar en beloof dat ik niemand zal voortrekken, trouw zal zijn en dat ik afspraken zal nakomen. Jullie kunnen op mij rekenen. Dat verklaar en beloof ik. Heel goed. Dank <lacht> wel. Nou, dat was de eerste. En nou mag ze nog even tekenen, zodat het echt officieel is. Ik dat Heel goed, gefeliciteerd. Nou, de tweede en zo gaat het denk ik nog wel een tijdje door, want er zijn ongeveer, ik denk al 25 kinderen allemaal mee mogen maken. En de wethouder tekent dan ook mee. Ik verklaar en beloven. het. Heel keer. Jullie kunnen op mij rekenen. Ik vertrouw en beloven. Uh. Of verklaar. Oh. Ik verklaar en beloof het. Heel goed. Dat verklaar en beloof ik. Heel goed. Ja. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Heel goed. Ja, dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat ja. verklaar en beloof dat. Uh, heel fijn en ik wens jullie ongelooflijk veel succes met jullie werk. Ik hoop jullie echt ook nog tegen te komen, af en toe. Jullie mogen gevraagd, maar ook ongevraagd adviseren. Dus als jullie ook dingen zien die denken: hé, het zou mooi zijn om de burgemeester daar eens dus een goed advies over te geven gewoon niet uh, en doe dat vooral. Want uh, ja, we zijn heel erg blij dat jullie dat willen doen. En dat jullie op die manier je ook echt willen inzetten voor de kinderen. Is al voor Meneer Carré, uh, wethouder Carré. Uh, het is al het uh, tweede jaar achter elkaar de kindercommissie. Wat heeft het eerste jaar opgeleverd? Nou ja, het eerste is een pilot. Hè. Dus je bent benieuwd, je hebt een uh, idee. Je gaat met kinderen praten. Is een kindercommissie wat? Uh, uh, zal een toegevoegde waarde hebben. En je ziet toch dat kinderen ontzettend gemotiveerd uh, zijn. Mm -hmm. Dat ze zelf aan het eind hebben gezegd ja wij zien echt toegevoegde waarde in, in de kindercommissie we kunnen met elkaar met de jeugd kunnen het hebben over hoe we als ja hoe we Zandvoort beter willen maken en dat ze hebben zelf gekeken naar echt een diversiteit van onderwerpen en dat is ook teruggekomen en, en zijn ze regelmatig langs geweest om advies te geven ja ze komen ze vergaderen volgens mij acht keer per jaar hoe zit het hier en dat doen ze hier net als dat de gemeenteraad okay. komt bijeen. Dan komt de kindercommissie ook bijeen. Ja, en dan gaan ze met elkaar het hebben over onderwerpen. En uh, zo nodig uh, vragen ze mij als uh, wethouder er af en toe bij. Nou, laten we hopen dat het komend jaar uh, hetzelfde uh, oplevert. Ik ga er helemaal van uit. Nou, het is het uh, fotomoment en uh, alle kinderen gaan het bordes op. Het bordes van het raadhuis. En dat is natuurlijk uh, samen met uh, de wethouder en de burgemeester. En dat is natuurlijk voor de kids wel uh, uh, heel erg spannend. Dus wat dat betreft, uh, ja, mooi verhaal. Dan word je wel trots als, als je kind ertussen staat. Zeker. Ja. Ja. <laughs> ja. Heeft ze het zelf uh, geïnitieerd? Ja. Wat goed. Ja, zij wilde dit. Ja, ja. dus die, dit is een politicus in de dop. Nou... Wat zal ik daarvan zeggen? Misschien Ja, meer politi politiek in de, in, de, in de familie. Nee, zeker nee. Nee. nee. nee. Oké. Okay. Nou, ja, de kinderen komen weer binnen aan worden met applaus. verwelkomd hier. Allemaal hebben ze het getuigschrift in de handen. Ze kijken enorm trots. Jij heet? Milo. Milo. Uh, hoe vond je het? Ik vond het, uh, ja, wel... Ja, uh, yeah, ik heb het natuurlijk nog nooit meegemaakt, dus ik vond het wel leuk. Wil je politicus worden? Uh, ja, eigenlijk wel. Een beetje. Ja? Ja. Wat wil je dan gaan doen? Uh, weet ik nog niet. Wethouder, raadslid, burgemeester? Uh, dat weet ik. Tweede Kamerlid? Tweede Kamerlid. Ja, <laughs> ja toch wel, hè? Ja. Ja. En dan ga je het land een beetje beter maken. Ja. Ik ben nu al trots op je. Bedankt. Vertel eens even, hoe was het? Heel leuk. Ja, vond je het leuk? Ja. En wat vond je het leukst? Uh, Zo, vond maar lekker. Ik vond het wel spannend. Maar leuk was dat, uh, dat heel veel mensen keken. Dat, ja, heel veel mensen kijken hè. Ik vind het allemaal helemaal leuk uh, hoe, jullie, uh, hoe jullie dat gaan doen. Wil je later ook de politiek in? Uh, nee. nee. Nee, dat niet. Dus het is echt voor nu. Uh, ja. Nou, heel veel succes hè. Dankjewel. Grootvader of opa neem ik aan? Grootvader ja. Grootvader ja. en uh, van, van, van, van een meisje? Van Lief. Van Lief. Oh ja, oké, okay. zij was de eerste hè? Ja, ze was de eerste. ja. ja. ja. Dus, ik zou ze zo ook wel blijven, denk ik. Dat is een pittere mevie. Heel goed, heel goed. Zitten er meer uh, politici in de familie? Uh, nou, ik ben de enige die bij de Rijksoverheid heeft gewerkt. Oké. Okay. Dus ik heb al internationaal en nationaal beleidsontwikkeling uh, gedaan. Okay, dus uh, van niemand vreemd heeft het? Ik denk dat ze het van opa een beetje heeft. <laughs> en daar word je wel trots van, hè? Ja, ik vind het één. Vandaar dat ik al meegekomen. Ja. Ik vind het zo leuk om dit mee te maken. Ja, ja, dat is goed, zo hoor. bijzonder. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Ja, dank <laughs> oké. Okay. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij het gevonden hebt. Wat gevonden hebt? Nou, wat er net gebeurde. Leuk. Ja, wat vond je leuk aan? Uh, uh, dat, we, dat het zo heel, heel, heel origineel is gedaan. Ja. En, en viel de burgemeester mee? we bedoel je? Nou, vond je hem leuk? Ik vond het wel aardig. Hij ja, is aardig. Maar ik heb hem niet apart nog gesproken, dus ik kan er niet zomaar over. Maar dat kon nog wel, denk ik. Denk ik wel, ja. Heb je al ideeën wat er moet gaan veranderen in Zandvoort voor de uh, kinderen? Uh, meer Schoon strand. Ja? ja En mij leek het leuk omdat er een vuurwerk voor komt omdat dan speciaal zijn. Omdat als dan, dat we dan echt een heel feestje maken. Dat er een belangrijk iemand dan het vuurwerk afsteken. Kijk, dat zijn mooie, mooie dingen. Die, uh, en dat ga je voorleggen aan de burgemeester? Dat wil ik wel doen. En aan wethouder Lars? Ja. ja. Nou, ik uh, mag je hartelijk feliciteren met je Dank benoeming. U. Dank wel. En heel veel succes. Hè? Dank u wel. Oké. Okay. Burgemeester Molenburg. Ja, dit is het tweede jaar kindercommissie hoe is het eerste jaar bevallen? Nou ja, euh, euh, het eerste jaar was een pilot. En, euh, bij een pilot ga je kijken of iets goed gaat. En het feit dat wij hier de tweede groep installeren is betekent dat het goed gegaan is. Ja. Nee, Het is heel leuk. Je ziet dat euh, de, de kinderen zijn heel betrokken. Ze geven inderdaad het college en uh, de raad gevraagd en ongevraagd advies. Uh, nou, zeker wethouder Caray die portefeuille heeft, is daar zeer bij betrokken. Um, en het leuke is dat ze niet alleen maar um, ja, adviseren, maar ook als een soort Ambassadeurs in de richting van hun scholen en ja, hun, hun eigen vriendjes en vriendinnetjes gelden. Eh, dus eh, het werkt twee kanten op. Wat ik boeiend vind, is dat er heel veel kinderen het zelf geïnitieerd hebben om hier te komen. Ja, dat is, dat is het leuke. Ik vind het mooi, eh, zoals Carrey ook in zijn praatje zei. Eh, hier in de Raadzaal worden natuurlijk beslissingen genomen door overal mensen die wat ouder zijn. En dat de jeugdigen ook echt snappen van ja, maar wacht even, wij moeten ons wel met dingen bemoeien. Want we willen hier straks ook nog op een mooie, en gelukkige manier leven. Ja. Eh, dus dat is hartstikke leuk. Ja, nou, heel veel succes het komende jaar. Ja, nou, en, en dat geldt met name voor deze kids. Dat bedoel gaat, ik. Ja, dat het geweldig doen. Ja. Uh, en uh, ik heb ook zin net uitgedaagd van... Uh, ja, kom ook vooral met dingen die je opvallen. Uh, ook in mijn portefeuille als burgemeester speelt natuurlijk veel. Uh, dus als je dingen ziet, uh, laat het vooral weten. Trek aan de bel. Ja, nog één vraag. Uh, is Zandvoort de e enige gemeente in Nederland met een kindercommissie? Nee, je ziet dat in heel veel gemeenten uh, zijn, uh, is een manier, uh, zijn manieren om jeugd te betrekken. Je hebt natuurlijk in heel veel gemeenten een kinderburgemeester. Nou vind ik dit leuker omdat je hier een veel grotere groep kinderen hebt die ook echt op inhoud adviseren. In plaats van één iemand. Zo'n jeugddebat vind ik leuk. Want daar kunnen we ook echt actuele stellingen voorleggen. Maar alle gemeenten betrekken op een of andere manier de jeugd erbij. Um, en ja, wij doen dat op deze manier. En dat bevalt buitengewoon goed. Oké, okay, nou zeer bedankt. Graag gedaan. Regio Radio's antwoord. Jouw regio. Jouw radio. Guess, no use in Guess I'll get into the town. I'll find some crowded avenue Though it will be empty without you Can't get used to losing you No matter what I try to do Gonna live my whole life through Loving you Call up some girl I used to know After I heard I couldn't think of anything to say since you're gone at Take your place Guess that I gemeentes bij. Hoeveel dak- en thuislozen er eigenlijk zijn? Ja, dat is denk ik de hamvraag die we vandaag uh, ja, gaan bespreken... met Frank Visser, raadslid van de ChristenUnie. Frank, fijn dat je er bent. Goedenavond. Fijn dat je in de studio kon komen om, uh, om hierover te praten. Want uh, ja, wij hebben een uh, artikel gelezen in het Haarlems Dagblad... Hè, waarin jij aan het woord bent en zegt... het stadsbestuur laat een kans liggen. Er zijn uh, zo'n 485 daklozen... In de Spaanse stad, tenminste. Dat, dat staat hier. En je zegt, ja, dat, dat zal wel. Maar waarschijnlijk ligt het, ligt het getal veel hoger. Ja, uh, en hoe kom en, je daarbij? Nou, jij zei net al uh, prima dat het dak- en thuislozen zijn. En we tellen eigenlijk alleen de daklozen en niet ja, de thuislozen. Ja, nou, ga je al. En dat doen we volgens een CBS-definitie. En dat wordt er allemaal keurig bijgehouden. Uh, en dat zijn er inderdaad bijna 500 in Haardem. Uh, maar volgens diezelfde definitie... is in de gemeente Zaanstad zijn er 55 daklozen. Um, nou, dat is niks. Nu heeft samen ja, een andere telling gedaan, volgens een andere definitie. En blijkt het er geen 55 te zijn, maar bijna 800. Zo! Dat is echt Zo. een fors verschil. En dat is puur welke definitie gebruik je. Oh, wow. En uh, dat heeft ermee te maken dat als je dakloos bent, dan denken mensen van... ja, ik heb geen dak boven mijn hoofd. Maar wat nou als je bijvoorbeeld in een caravan uh, slaapt of bij vrienden op de bank? Mm. Um, ja, als je die definitie wat ruimer maakt, dan zijn er veel meer mensen eigenlijk dak- of thuisloos. ja. Yeah. En uh, ja, dat is wat moeilijker in cijfers uit te drukken. En daar is nu een Europese definitie voor. En er zijn steeds meer gemeenten in Nederland... die volgens die definitie gaan tellen. Alleen dat is wel wat ingewikkelder... dan alleen maar kijken van hoeveel mensen melden zich bij de daklozenopvang. Ja, ja want als je daar vanuit moet gaan... dan hoeven dat er niet eens zo heel veel te zijn. Maar nee. niet, niet elke dakloze of thuis... Of, nou, hoe, hoe, hoe moeten we het noemen? Ja, nou We tellen dus op de hoop echt de daklozen. De daklozen. En, en, en we tellen dus echt de mensen... die echt geen dak boven hun hoofd, euh, boven hun hoofd hebben. Ja. En, uh, volgens die Europese definitie moet je eigenlijk kijken naar mensen die geen volwaardig dak boven hun ja, hoofd ja. hebben. Dus is het een, een, een fatsoenlijke uh, uh, woning. Hè? Dus is er inderdaad een, uh, een dak. Maar heb je ook voldoende privacy bijvoorbeeld. Mm. En heb je ook voldoende rechten. Want bijvoorbeeld als je anti-kraak zit, ja, dan kan je zo weer uit die woning worden gezet. Ja. En ook dan ben je dus eigenlijk volgens die Europese definitie een thuisloze. Oh, Want je kan op elk moment weer Dra ja, eruit gezet het, worden. Ja. Dus Shit. het gaat om... Uh, Wettelijk, gaat, je rechten, het gaat om sociaal, je privacy en het gaat om fysiek is de fatsoenlijke gezonde woning waar je ook gezond kan leven. En uh, nou ja, de, al die definities en vervolgens geef je aan vanuit nou, het stadsbestuur laat een kans liggen om op een goede manier, bijvoorbeeld zoals die manier zoals in, uh, wat zei nou, Zaanstad, ja. uh, wordt gebruikt uh, waar die, dat hoge getal uitkomt. Eigenlijk moeten wij dat ook doen. Ja. En toen werd je gebeld. Ja nee, ja, nee, dat komt. Want, dat is natuurlijk want de, wethouder, de wethouder heeft mij vanmiddag gebeld. En je zei van, uh, we, we gaan dat doen. Nou, dat is natuurlijk hey. al uh, goed nieuws. We hebben ja. ook hier live uh, nieuws op de, uh, op de radio. Uh, dus ik dacht, hoe kan dat nou? Want als je op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten kijkt. Want dat hebben we natuurlijk lopen uitzoeken. Ja. Staat er 200 gemeenten aan meedoen of aan gaan meedoen. Maar staat Haarlem niet bij. Nee. Nou, uh, waarschijnlijk is het zo dat of Haarlem heeft zich last minute aangemeld. Nee. En de VG heeft het dus v fout. Vanochtend nog even Maar waarschijnlijk is het zo. Je moet je voor die telling al ruim een jaar van de voren aanmelden. Oh. En de, de wethouder heeft vrij recent bekendgemaakt... dat we dat gaan doen. En dat was waarschijnlijk te laat dus voor de, de deadline... voor de telling voor volgend jaar. Dus waarschijnlijk is het zo dat we pas het jaar erop meedoen met gaan die... Meedoen. Uh, want even voor, even voor de VNG VNG's, Vereniging van Nederlandse Gemeente. VG's gemeente ja, en die en? heeft dat in kaart gebracht in ja. een artikel. En dat artikel was voor ons de aanleiding om, om, om deze vraag uh, te stellen. Ja. Dus ja, het goede nieuws is, we gaan die uh, telling doen. En het gaat natuurlijk niet om die telling. Het gaat om dat we een, een beeld krijgen. En het beste is dat je dat om de paar jaar doet. Zodat je ja. ook kan zien van hoe is je ontwikkeling. Uh, want ik vermoed dat als het uh, economisch wat slechter gaat... Uh, of als er zoals in Haar een enorme woningnood is... Mm -hmm. dat met name die, die groep mensen die uh, wel een dak boven hun hoofd heeft... maar dat is dan ook alles, hè, die ja. geen rechten hebben... of die in een antikraakwoning zitten... Um, dat die groep veel meer op en neer schommelt... Ja. En eigenlijk wil je dus, uh, uh, als je preventief bezig wil zijn... als je wil voorkomen dat mensen echt op straat komen zijn... moet je eigenlijk die groep gaan volgen. Ja, ja. Dan moet je kijken, van, zitten daar bepaalde doelgroepen in... die ja. extra getroffen worden? Kunnen we daar wat van, voor doen? Zodat ze het liefst vanaf een anti anti-kraakwoning zo snel mogelijk in een echte eigen woning uh, komen... in plaats van dat ze vanuit die anti anti-kraakwoning op straat belanden. Ja. Dus het... Je kan er vroeger bij zijn om het probleem op te lossen. Dat is eigenlijk onze, onze boodschap. Ja, want dat is het hele ding. Hè? Want je, je kunt natuurlijk dingen tellen. Je kunt analyse erop loslaten. Maar ja, maar waarom zouden we dat in godsnaam doen? Uh, nou, hierom dus. Dus om inderdaad deze mensen te kunnen volgen. Om te, wellicht te behoeden voor juist die stap... Om, dat je nog verder van, pardon my French, verder van huis bent... dan, ja. uh, dan wat je nu al bent. Een ja, inzicht krijgen in, in, in, in hoeveel er zijn dit? en, in de, uh, en in, uh, in de ontwikkelingen inzicht krijgen. Ja, en dat, uh, dat kan gewoon helpen. En het lastige is, hoe tel je dan? Ja, uh, want die, die, die telling, dat heet dan de ethos telling, dat is een, uh, een Engelstalige afkorting voor uh, nou, die bredere definitie, zeg maar. Mm -hmm. um, dat doen ze met uh, enquêtes onder hulpverleners. Oh, okay. Dus mensen die uh, bij, uh, bij buurtcentra werken, uh, mensen die in de zorg werken. Die spreken natuurlijk allemaal mensen, die komen ze tegen. Ja. En dan gaan ze eigenlijk allemaal vragen stellen. Uh, ook bijvoorbeeld mensen die uh, bijvoorbeeld, uh, afgekrikt zijn van verslaving en mm. een kliniek hebben verlaten. Dan wordt de vraag gesteld: weet u waar ze heen zijn gegaan? Nee. Waar wonen ze nu? En dan blijkt heel vaak dat er mensen in beeld komen die dan wel ergens onderdak zijn, maar toch nog thuisloos zijn. Mm. Uh, nou, en op die manier wordt die telling um, uh, gedaan, maar dat ge gebeurt dus met allemaal enquêteformulieren. Dat is natuurlijk best zo. wel omvangrijk werk en dus ook kostbaar. Ja. Dus dat is wel de spannende vraag van ja hoe kunnen we dat betalen? En daar zijn ze geloof ik ook nog best wel op zoek. Want als je op die site kijkt en je wil je als gemeente aanmelden, dan staat er zelfs van nou die volgende telronde is nog onzeker of die doorgaat. Ja, dat heeft natuurlijk met al die organisaties te maken. Ja. Dat het, is, uh, het, is wel, uh, het is veel makkelijker om iemand die zich hier uh, uh, ochtends om tien uur meldt van ik wil vanavond in de daklozenopvang onderdak vinden. Ja, dat ja, wordt gewoon geregistreerd. Ja, en dat kan je zo uit de computer halen. Ja, uh, maar juist die, die groep die er omheen cirkelt... dat kan je niet zomaar uit de computer halen. Dus ik denk dat het ook de uitdaging wordt... van uh, eerst kijken wat gaat dit ons opleveren. Ja. wat voor hoeveel daklozen en thuislozen zijn er daadwerkelijk... in Haarlem en in de hele regio. Mm -hmm. Maar ook kunnen we die telmethode verbeteren... op een manier dat we het vaker kunnen doen... En uh, dat we dat inzicht structureel beter maken. dat het niet bij één keertje blijft. Maar ja. dat we dat we gewoon continu bij gaan houden. Ja, want je de vraag is of dat dat een soort uh, voor een grotere frequentie van ja. dit soort dingen. Ja, en de vraag is of je dat met die enquêteformulieren uh, kan doen. Nou, als je het één keer in de vier jaar doet, dan zou, het misschien, uh, zou dat misschien uh, ja, tuurlijk, kunnen. Ja, Weet je dan voldoende. Maar ja, het, het liefst zou je gewoon uiteindelijk zeggen... Dat we, dat we dit niet eenmalig doen of twee keer doen. Maar dat we dit gewoon in onze jaarlijkse... Een begrotingscyclus, dan krijgen we altijd allemaal rapportcijfers voor Haarlem. Echt honderden getallen met allemaal van hoe doet Haarlem het op allerlei beleidsterreinen. Ja, dan zou je eigenlijk deze definitie ook willen gebruiken, uh, omdat hij gewoon wel een beter inzicht geeft dan alleen ja. maar de mensen in de daklozenopvang. Maar wel super ingewikkeld lijkt me. Ja, dat is, ja. Dat is, dat is het dat ook. Is, uh, dit is nou uh, dit is een hele, hele ingewikkelde politieke puzzel die we moeten gaan leggen, denk ik. Ja, maar het is denk ik wel, zeker in Haarlem met die woningnood. Uh, is vrees ik een heel groot probleem. Het zou me niks verbazen als we in Haarlem dus inderdaad niet 500 dakken thuislozen hebben. Maar dat we echt over die duizend heen schieten. Misschien wel over de twee, 3000 heen schieten. Als je kijkt hoeveel het er al in Zaanstad ja. zijn. Dat zijn echt bizar veel mensen. En daarvoor moeten we dus ook wel snel meer woningen gaan bouwen. Want dan kunnen we kunnen wel zeggen we moeten ze onder dak brengen. Maar als ja. we die woningen niet hebben. Dan zullen we toch echt meer moeten bouwen in Haarlem. Ja, dus bij wijze van spreken. Het is dus even heel, heel simpel gedacht hoor. Je, ik zie je staan hè, uit die telling. Die, die, die, die, die, die, die simpele telling zeg ik dan maar even. 405. Nou, laat. Laten we zeggen 500 daklozen. Dan zegt de gemeente. Nou ja, dan moeten we dus 500 woningen bouwen. En dan zijn we rond. Helemaal goed. Niks meer aan doen. <lacht> maar. Dit is. Ik weet dat ja, dat is het. Zo het nee, niet dat hoor. snap ik natuurlijk ook. Maar, dit, maar op het moment dat blijkt dat het stiekem toch inderdaad richting die 2000 zijn. Ja. En dan zeg je. Ja, 500 woningen klaar. Dan. Dus op die manier moet je wel een beetje gaan nadenken. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Ja. En dat is. Dat is nog een hele opgave. Gelukkig gaan we veel haar in haar en bouwen. Nee, tuurlijk. Ik dan, het dan is dus belangrijk. Dan is het belangrijk dat je de goede definities. En de goede. Ja. getallen weten, want daar kun je dan weer beleid op vormen. Ja. En het is niet alleen bouwen natuurlijk, het is ook hulpverlening. Nee. Want heel veel mensen die dak- of thuisloos zijn, er zitten vaak ook allerlei problemen achter. Ja, van geen, geen baan hebben, of uh, een zorgproblematiek. Dus uh, we zijn, gaan steeds meer toe van eerst een woning regelen, dat sowieso beleid te willen uiteindelijk ja. niemand meer in de dakloze opvang. Maar in een woning krijgen. Ja. Omdat uit onderzoek ook blijkt, als mensen eenmaal echt een woning hebben. Dan gaan al die andere problemen kunnen ook makkelijker worden opgelost. Ja. Dus daar zijn we ook mee bezig. Maar als die groep dus nog veel groter is, dan is die opgave dus ook veel groter. Dan moeten we dus inderdaad nog meer woningen bouwen. Ja. Nou ja, daar moeten we dus achter zien te komen um, over, over hoe groot dat probleem dan is ja. hè, met elkaar. Um, dankjewel. Want ja, het, het nieuws is natuurlijk eigenlijk heel goed nieuws. Dat op basis van de dingen die je roept... en die je schrijft, die je vraagt... Ja, ja we, dat we, we gaan tellen. We... Maar uiteindelijk is het goede nieuws pas... als we dat getal flink naar beneden krijgen. Dat sowieso. Maar eerst maar eens kijken... hoe hoog dat getal is. Ja. Raad het, Frank Visser, Chris jullie, dankjewel. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Regio Radio. Elke zondag te horen... op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. U komt uit Zandvoort, hè? Ja, ik woon hier sinds een paar maanden. Oh, eh, eh, en bevalt het? Helemaal goed. Heerlijk! Ja? Net eh, door de duinen, langs het strand. Dus, en met, uh, de, met de hond natuurlijk? Met de hond, zeker, ja. ja. ja. Maar eh, het casino is weg, maar er komt een, een, een nieuwe uh, uh, eigenaar in, hè? Volgens mij komt er een hotel. Ja, dat is pas later. Oké, okay, ik weet er nog niet alles van. Nee, wat, man... wat, wat zou u in de periode, want het is ongeveer twee jaar dat het uh, zeg maar uh, leeg staat... wat zou er dan nou niet moeten? Ik denk toch een lekker restaurant of zo. Iets, uh, ja, een gezellige plek waar mensen na de wandeling uh, kunnen zitten en vertoeven. Ja? Nou, het is, het is, duidelijk, het is uh, bekendgemaakt, oh. het wordt een dino-world... Met oh. dinosaurussen. Oh, nou ja, dat past niet echt bij het strand, denk ik. Nee? Nee, zou ik liever zeehonden willen. Dus op, op kinderen gericht neem ik ja, ja. aan. Ja ja. ja, ja. Ja, goed. Ik heb geen kleine kinderen, dus nee. Uh, nee ja, apart, maar ja. Ik denk niet dat u er naartoe gaat. Nee. nee. Zeker niet. Ik heb heel weinig met dinosaurussen, dus uh, ja. Oké, okay. nou, hartelijk, hartelijk dank in ieder geval. Ik wacht op iets mooiers. Ja. Ja, dank en u. geniet ervan, hè, wel. Het casino heeft een nieuwe, een nieuwe eigenaar, hè? Heb je het gehoord? Nee. Nee? Nee. Wat zou je... Een je... hoop dinosaurussen. <laughs> dan heb je het gehoord. Ja, ik heb het gehoord, ja. Leuk, Vind je het een goed idee? Ja, ik vind het een goed idee. Ja? Als er maar wat gebeurt. Ja. Leegstand is helemaal niks. Nee, dat is ook zo. En denk je dat je meer klanten hier krijgt daardoor? Ja, ik denk het wel. Families, gezinnen. Ja. Ik denk dat het voor ons goed is. Heel goed, dank je wel. Ja. Oké, okay, dan. <laughs> Helemaal goed. Het casino heeft een nieuwe, een nieuwe eigenaar, hè? Ja, dat weet ik. Ja. Heeft u dat gehoord? Ja, zeker. Wat vindt u daarvan? Ja, wat ik gehoord heb en zover ik het zou ken, vind ik het wel een goed, goed plan. Ja, en uh, denkt u ook dat het drukker gaat worden daardoor? Uiteindelijk, als de mensen het gaan weten, dan zal dat beter gaan lopen, ja. Had u, had u niet liever uh, dat er een, uh, nou, een bloedmetent of een kinderspeelzaal of een... Uh... Nee, want dat is juist wel leuk, dat uh, casino hier. Dat maakt er soms voor speciaal. Hè? Ja, maar het is geen casino meer, hè? Nee, dat weet ik, maar... <laughs> voor, de, voor, de, voor de dino's? Ja, inderdaad. Ja. Voor kinderen, maar uh, denkt u dat de honden er ook bij mogen? Ja, dan moeten we aan de eigenaar vragen. Ja, nou, dat gaan we zeker doen. Ah, gewoon een liefje. Het casino heeft een nieuwe eigenaar. De dino's komen erin. Ja, ik weet niet wie de nieuwe eigenaar is... maar ik heb begrepen dat ze iets met dino's van plan zijn. En wat vindt u daarvan? Ja, ik heb er eigenlijk niet zo'n mening over. Ik heb geen idee wat je daar beter zou kunnen, kunnen neerzetten... in plaats van leuk voor de kids. Maar misschien... Een uh, een ja, weervoorziening zou misschien wel uh, iets voorzonder voor zijn. En vind... wat is dat dan? Nou, dat mensen die hier een frisse neus komen halen en een patatje eten... buiten wandelingen in het dorp maken... bij mooi weer ook nog binnen faciliteiten kunnen, kunnen vinden... waar ze zich kunnen vermaken. En zou dat beter zijn dan een Dino World? Ik weet niet of het overdekt wordt. Geheel? Geheel. Nou, prima. Goed plan. Leuk voor de kids Helemaal en voor de goed. ouders om droog te blijven. Uh, we hebben, zoals jullie weten, uh, een pitch uitgeschreven... of een uitvraag gedaan voor... ...ja, eigenlijk iedereen voor de tijdelijke invulling van het, uh, het Holland Casino. Ik zou het bijna willen zeggen het Holland Casino. Um, en dan is de, deze, uh, ja, Dino World. Het kan je misschien iets andere naam dat wordt uh, toegespitst op Zandvoort. Op uh, maar dat laat ik verder aan jullie uh, uitgekomen uh, In de gedachte dat het uh, aan de ene kant een aanvulling is op het aanbod van uh, wat er in Zandvoort is. Uh, Jaar rond voor het hele gezin. En een uh, ja, goed gebruik van de, de ruimte in het uh, oude casinogebouw. Um, nou, het moment is dus nu dat we eigenlijk een, uh, een sleutel overdag kunnen doen. Jullie huren het voor de komende in ieder geval twee jaar. Waarom twee jaar? Dat is eigenlijk de tijd dat we nodig hebben om de procedure voor de herontwikkeling van dit plot uh, voor elkaar te krijgen. Dat het gaat over plannen maken, het rekenen, tekenen, vergunning aanvragen en alles wat erbij hoort. Uh, dus ja, ik, ik wil het eigenlijk heel kort houden, misschien niet zo nog een introductie kunnen geven. Uh, we hebben een uh, symbolische overdracht. Ja. <laughs> uh, dat is het uiteraard uh, uh, prachtig, van En een sleutel, sleutel van Pand. Dat geef ik aan, in ieder geval, jou, uh, Ben. Uh, heel veel succes. Dankjewel. je wel. En uh, ja. nou ja, maak er iets moois van. Ja. De Ranger ook. Hartstikke bedankt. Uh, aan jullie, alsjeblieft, Boy. bij deze, en uh, nogmaals. Heel erg bedankt. We zijn heel benieuwd er wat er erin komt. veel uh, <lacht> <het> succes. Dankjewel. wel. Dank jullie wel allemaal voor de komst. Uh, namens de World of Dainers sta ik hier, ben gereviewd. Ik ben uh, projectleider van wat hier gaat komen. En uh, ja, ik ga jullie eigenlijk wel meenemen in wat we precies gaan doen hier. Uh, World of Dainers' organisatie bestaat al uh, sinds 2018 eigenlijk. Er zijn een aantal dino's uh, gekocht op de en die zijn we gaan plaatsen op een expositie en um, dat was eigenlijk een groot succes dus dat is steeds verder uitgebreid en uh, inmiddels verhuren we die ook aan andere parken, prepparken, diertuinen en, en maar um, ja deze kans kwam, uh, kwam langs die uh, hebben we gegrepen en gedacht: ja dit, dit, dit is een super mooie locatie denk ik waar ontzettend veel mensen al op afkomen in de zomer wat voor ons natuurlijk heel leuk is uh, maar ook in de winter kunnen wij denk ik wat bieden aan Zandvoort. Omdat we gewoon zien dat uh, in de winter juist wij bezoekers trekken. Dus dat is denk uh, een hele mooie aanvulling voor, uh, voor Zandvoort ook. Daarin met de dinosaurus van het college, de Kloedwethouder. jal toen jij de eerste keer dit hoorde, dat zij interesse hadden, wat dacht je toen? Ik werd daar uh, direct heel erg enthousiast over. Ja? ja het is een... Uh... Ik weet dat de dino's uh, zeer populair zijn, zeker bij de jongere doelgroep en uh, dat het ook op de plekken waar het al staat uh, veel uh, publiek trekt. En ik vond het direct ook een ja, hele mooie aanvulling uh, voor wat er in Zandvoort uh, leeft en te bieden, wat Zandvoort te bieden heeft. Uh, het is een jaar rond te bezoeken. Uh, nou, alle dingen die wij ja. eigenlijk als, als voorwaarden hadden gesteld, ja, daar voldeden ze heel erg goed aan. Ja, jullie hebben op een gegeven moment die spits uitgeschreven hè, voor uh, uh, geïnteresseerden die hierin uh, in zouden willen voor ja. twee jaar. Ja. Uh, zijn er veel, is er veel belangstelling voor geweest? Er is heel veel belangstelling voor, het werkt eigenlijk als een soort uh, trechter, je krijgt heel veel okay. uh, belangstelling, mensen willen ook komen kijken, van, nou, waar hebben we het nou precies over. Uh, na zo'n bezoek vallen er weer een paar af, uh, dan wordt er echt een pitch gevraagd en, en een goed onderbouwd, ook financieel goed onderbouwd, uh, dat we een partij hebben die het uh, kan dragen, uh, ja. want er wordt uh, huur betaald. Uh, en daar is deze uitgerond, maar uh, er was grote belangstelling. Ja. Oké, okay. Nou, twee jaar eh, gaat het uh, hierin? Ja. En daarna wordt er gebouwd, neem ik aan. Daarna we hopen, hoop je. Ja, zeker. Uh, ik ben altijd voorzichtig als het gaat over uh, ontwikkeling in de ruimteordening. Maar we, we verwachten dat in die periode uh, het rekenen en tekenen, zoals ik het noem uh, gedaan is. Uh, vergunningaanvragen. Uh, ja, nou, die hele procedures ja, moet je doorlopen. En dat duurt ongeveer twee jaar. Ja. En dan willen we gaan aan de slag om uh, hier iets nieuws uh, neer te zetten. En dan wordt dit hele gebouw gesloopt. Ja, wordt dit gesloopt. En uiteindelijk zouden er woningen hier op deze plek moeten komen. En aan de andere kant hè, van het plein. Ja, sowieso aan de noordkant van het plein, dat zat al in de kundig plan, wat is vastgesteld door de gemeenteraad, uh, daar zijn we ook al redelijk ver mee en ik heb ook toen bij die behandeling gezegd van dit deel Holland Casino wordt eigenlijk ingeschoven, dat was toen nog het ja. gearseerde gebied uh, nu weten we wat er komt, wat we willen en dat zijn we nu aan het uitwerken om uh, uiteindelijk hier inderdaad uh, met appartementen uh, ja. ja, die moeten er komen ja, en dan uh, aan de andere kant aan de, aan de westkant zeg maar het uh, hotel nou ja het hotel, de... ja, hotel dat zat in natuurlijk uh, Palmaars, dus ja. daar maar ja, er moet een goede afstemming komen tussen die twee gebouwen. Aan die kant komen we in een dino-shop uit. En dan hebben we daar eigenlijk de uitgang ook. En dan hebben we als het goed is een heel leuk avontuur, avontuur beleefd, met z'n allen. Even een praktische vraag die je daarbij ja, gesteld. Wat is het verwachtingspatroon voor het aantal bezoekers wat jullie gaan trekken? Uh, we hebben het nu ingezet op rond de 60.000, 65.000 60 ongeveer. Per jaar. Ik denk per jaar. Uh, dat het is een, uh, een relatief, denk ik, uh, realistisch beeld. Een beetje laag ingezet nog. Het zou zelf, denk ik, nog iets hoger kunnen. Grifioen. Ben Grifioen okay. van Dino World. Van World of Dinos. Ja. Oh, Oké, okay. World of Dinos. Ja. Okay. En wat worden namen hier de ook? Ja, Dat is ook een goede vraag. Ja. Omdat we echt een verhaal hebben dat je meegenomen wordt, uh, noemen we het straks World of Dinos The Expedition. The Expedition. Ja. Uh, Opengaan uh, is waarschijnlijk? Dat zal in het voorjaar van 2026 dat zijn. Dan praten we over april, uh, mei. Ja, hopelijk april. Eerder dan mei. Maar uh, ja, dat hangt van de planning af. Begrijp ik. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, dankjewel. Okay. David Molenburg. Je weet alles van dino's of niet? Uh, ik heb uh, uh, kinderen die ondertussen wel op mijn leeftijd zijn... dat ze niet meer met dino's spelen, maar uh, die waren vroeger helemaal gek van dino's. Ben je ooit naar Naturalis geweest? Bijvoorbeeld? Ik ben wel eens naar een Naturalis geweest. Ja, ja. dat is toch ook een dino, hè? Ja, klopt. En er zijn natuurlijk heel veel plekken waar, waar ook echt uh, heel veel mooie dingen gebeuren... met, uh, <coughs> met dino's en tentoonstellingen en zo. Ja. Ja, ja. Het is natuurlijk wel even van een andere woorden. Echt zo'n experience waar je straks doorheen kan wandelen. Alsof ja. je echt uh, door, uh, door Jurassic Park loopt. Ja. Toen je het hoorde van de eerste plannen. Was je verrast? door. Uh... Nou, ik moet zeggen. Ik, wat natuurlijk ja. heel spannend is. Op het moment dat je zo'n zo presvraag uitschrijft. In feite van, uh, van wat, wat er binnenkomt. Wat er binnenkomt. Uh, en daar zaten best interessante dingen bij. En je moet natuurlijk niet alleen kijken naar. Is het een mooie attractie. Maar ja. de partijen daarachter. Zijn die dan ook vol voldoende draagkracht ja, ja. Om het allemaal mogelijk te maken. En dit is natuurlijk een hele gerenommeerde. Uh, uh, uh, groep die dit gewoon uh, hier voor elkaar gaat krijgen. Ja. Dus ik was blij verrast, want het is natuurlijk maar een korte tijd, twee jaar. En je moet een behoorlijke investering doen. Nou, je ziet, het is helemaal leeg nog. Ja. Je moet een behoorlijke investering doen om het voor elkaar te krijgen. En uh, dat betekent dus dat, uh, dat daar heb je ook echt een partij nodig die daar zijn nek voor uit wil steken. Blijf toch weer een beetje bij de dino's. Uh, hm. en dat, uh, dus dat is alleen maar mooi. Ja, nou, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Bedankt. Wat uh, wordt de toegangsprijs? Oeh, dat is een hele goede vraag. Die hebben we eigenlijk nog niet bepaald. Nee. Maar waar moeten we dan ongeveer aan denken? Nou, normaal gesproken zit onze beleving rond uh, 22 euro ongeveer per persoon. Ja. Ja, maar, maar voor het... deze weten we dat nog niet. Nee, nee. Maar waarom zou dat dan anders zijn? Uh, omdat je te maken hebt met een iets andere beleving wel hier. Uh, dus we moeten gewoon goed kijken naar wat er... Uh, ja welke, welke prijs daarbij past en ik denk dat het het is ook belangrijk tegenwoordig om te kijken van hey, wanneer is het druk wanneer is het minder druk dus het zou ook zomaar kunnen dat we een variabele ticketprijs daarin gaan hanteren. Oké. Okay. Dus ja, om daarin ook te stimuleren om op een rustiger moment te komen bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja dankjewel. Ja, alsjeblieft. one day you look to see I've gone for tomorrow may rain so I'll follow the sun. was the one but tomorrow will rain so i'll follow the sun and now the time has come and so my love i must go Zondag van 5 tot 6. Volgend jaar doet de SP ja, voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bloemendaal. En uh, lijsttrekker Tuur Elzinga die, uh, wil de sociale thema's als betaalbare woningen en toegankelijke voorzieningen hoger op de agenda krijgen daar. En uh, vanavond uh, schuift hij hier aan uh, waarom uh, juist in Bloemendaal de rijkste Gemeente van Nederland een SP-geluid nodig is. Uh, goedenavond uh, meneer Elzinga. Goedenavond. Welkom uh, in de studio. Uh, ja, waarom is dit het moment voor de SP om mee te doen in uh, Bloemendaal? Ja, ik denk dat het uh, moment misschien ook al eerder was. Maar op dit moment hebben wij uh, genoeg leden om uh, enthousiast aan een nieuwe afdeling te beginnen. We hebben vorige week vrijdag onze oprichtingsvergadering gehad. En uh, nou, we zijn met al die mensen uh, enthousiast om nu ook mee te gaan doen aan de, aan de gemeenteraadsverkiezingen. En... Um... Uh, ja, heeft u ook al uh, ja, geluiden gehoord? Is, is het echt zo dat u daar... Uh, het is namelijk een hele rijke gemeente natuurlijk. En de VVD is daar vaak heel populair. Uh, er is ook al uh, het PvdA GroenLinks. Maar ja, wat heeft de SP daar dan nog uh, te zoeken? Om het zo maar nou, te vragen, is, is daar, is, is, zijn er genoeg kiezers voor de SP, potentiële kiezers? Ik denk het wel. Ik denk dat er ongetwijfeld een hoop mensen zijn die uh, niet allemaal even tevreden en gelukkig zijn. Uh, het is zeker een hele mooie gemeente. Uh, mensen willen er graag wonen, maar het is voor heel veel mensen onbetaalbaar. Uh, veel mensen die daar nu wonen, die kinderen hebben, uh, hebben opgroeien... Uh, die vragen zich ook af... kunnen mijn kinderen ooit in de buurt nog een betaalbaar huis vinden? Mm -hmm. uh, veel ouderen die daar wonen, die best kleiner zouden willen wonen... kunnen ook eigenlijk geen geschikte betaalbare uh, woning vinden. Uh, dus als het gaat om uh, sociaal beleid, sociale woningen, sociale voorzieningen... dan is uh, Bloemendaal, hoe rijk ook in andere opzichten... in dat opzicht toch tamelijk armoedig. Ja, en... Uh... Uh, hoe, hoe gaat dat dan nu verder in zijn werk? Want de, uh, ja, u vertelt dat heeft de, de oprichting nu nu uh, officieel uh, gemaakt. Maar ja. het lijkt me best wel een klus om, uh, ja, de, de SP is natuurlijk landelijk en in andere gemeenten wel al actief. Maar om een, ja, vanaf niks een, een partij op te richten, dat is wel een, een aardige klus ja. lijkt me. Nou, we, we beginnen natuurlijk niet helemaal uh, vanuit niks. We hebben hier leden. Uh, we hadden alleen leden, dat waren er nooit heel erg veel. En die vielen onder de... Afdeling Haarlem uh, en we hebben met elkaar besloten van we beginnen een eigen afdeling uh, en we zijn met die leden in gesprek van wat leeft hier nou en we gaan de komende twee drie maanden gaan we met uh, zoveel mogelijk inwoners van Bloemendaal. Uh, in gesprek om te kijken welke thema's blijven liggen nou de eerste gesprekken ja leveren eigenlijk al op dat er best een hoop thema's zijn die blijven liggen waarvan mensen denken ja uh, dit kan echt beter uh, en daar is werk aan de winkel en de SP kan daarin het verschil maken ja. en um, Waar, waar, onder, waar gaat de, de SP zich onderscheiden met bijvoorbeeld een partij als uh, PvdA GroenLinks? Is dat, is dat wel een beetje duidelijk? Nou, dat gaan we zien. Ik denk dat uh, veel partijen uh, uh, al jaren in de, in de raad zitten. Uh, dat een heleboel van die partijen ook mee hebben gedaan in diverse colleges. En dat er desalniettemin nog steeds een schrijnend gebrek is aan betaalbare uh, huisvesting. Uh, en dat er uh, uh, uh, ja, ook vaak uh, best gemoren is over uh, toegankelijke bereikbare voorzieningen in alle kernen. Uh, en dat zijn toch onderwerpen waar we ons echt wel mee bezig gaan houden. Uh, heel praktisch. Uh, in Vogelenzang le uh, leeft bijvoorbeeld de discussie over de familiecamping die daar uh, uh, nu nog uh, zit. Uh, mm -hmm. Maar uh, wat verkocht is uh, uh, en waar... De gemeente Bloemendaal, de die heeft gewekt dat daar wel luxe vakantievilla's kunnen komen. Nou, normaal gesproken, als je een nieuwe wijk ergens bouwt, gaat er jaren aan inspraak aan vooraf. Uh, en nu is dat met een pennestreek geregeld. Nou, daar vinden de inwoners van Vogelenzang iets van. Dat zijn onderwerpen waarvan wij denken, daar is niet zo gek veel aandacht voor bij andere partijen. Daar gaan wij het verschil maken. Ja. En... Uh, uh u mikt op, uh, op één zetel, heeft u laten weten. Tenminste één zetel. Tenminste één zetel. Tenminste. Okay. Ja, ja. Uh, uh, waarop baseert u uh, die inschatting? Nou ja, we gaan uh, gewoon aan de slag om zoveel mogelijk uh, mensen te spreken. En zoveel mogelijk bekendheid te krijgen tussen nu uh, en maart uh, volgend jaar. Uh, en dan zoveel mogelijk mensen overtuigen dat de SP echt een uh, verschil kan maken op belangrijke thema's. Nou, Daarover zijn we nu in gesprek. We gaan met zoveel mogelijk bewoners praten de komende tijd. Uh, en uh, natuurlijk campagne voeren. En als de SP nou één ding goed kan, dan is het ook campagne voeren en de wijken in en met mensen praten. Uh, en dat gaan we de komende tijd doen. En ik denk echt dat er een hoop mensen zijn die sympathie hebben voor de SP. Uh, en die nog nooit eerder de kans hebben gehad om SP te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing in Bloemendaal. Want we hebben daar nog nooit mee gedaan. Nou, nu doen we voor het eerst mee. En ik denk dat wij die, uh, die gunfactor wel krijgen van de inwoners. Ja, en, en, en, en dan toch, vraag waarom, waarom uh, ben, bent u dan lijsttrekker geworden in Bloemendaal? Want u, u had ook kunnen denken, nou uh, er zijn genoeg andere plekken waar de SP ook meedoet. Uh, waar al een, een solide basis ligt, waar, uh, daar kan ik het ook proberen. Dat, uh, theoretisch had dat gekund, maar ik woon in Bloemendaal. Uh, en voor de gemeenteraadsverkiezingen moet je natuurlijk meedoen in de gemeente waar je woont. Uh, en er zijn inderdaad een heleboel andere actieve SP'ers in heel veel gemeenten in het land. Uh, waar uh, ook uh, campagne wordt gevoerd. We doen uh, uh, dit jaar in meer gemeenten uh, mee dan de vorige keer. Uh, dus op een heleboel plekken zal de campagne worden gevoerd. Maar ik woon in Bloemendaal en we hebben nog een aantal mensen gevonden. We hebben een prachtige lijst van vijf mensen die gewoon met hun poten in de klei staan. Gewone werkende mensen uh, uh, die uh, verschillende achtergronden hebben uh, uit alle kernen. Uh, en samen gaan wij uh, een mooie campagne Neerzetten de komende maanden. En, en uh, um, heeft u daar uh, uh, is, is daar nog genoeg tijd voor? Want uh, uh, het is natuurlijk al uh, ja, binnen vier maanden. Uh, de partij is er nu uh, ja, officieel naar buiten dat hij dat meegaat doen. Ja. Uh, zijn die vier maanden genoeg om uh, nou, u, is, voor de campagne? Het is ongetwijfeld hard werken, maar als nou één ding leuk is, dan is het hard werken als je weet dat je daar ook uh, waardering voor krijgt. En ik denk dat uh, juist als je, je inzet voor uh, maatschappelijke thema's als. Uh, Goeie betaalbare woningen, als goede bereikbare voorzieningen, als een beetje een sociale gemeente willen zijn. We willen van Bloemendaal ook echt niet alleen een financieel rijke, maar vooral ook sociaal rijke gemeente maken. Uh, dan krijg je daar ontzettend veel energie van. En dan is het hartstikke leuk om daar heel veel werk in te stoppen. Ja. En, en heeft u uh, ervaring bij uh, de FNV, uh, gaat u dat ook uh, verder helpen, denkt u? Ik denk het wel. Bij de FNV we hebben we overigens meer mensen op de lijst die uh, ervaring hebben bij FNV of CNV. Maar bij vakbonden uh, en op andere plekken met mensen organiseren... Nou. Politiek begint bij mensen organiseren. Als je sociale verandering wil, komt het meestal van onderaf. Dan heb je eerst de buurtbewoners georganiseerd. Mensen die iets willen bereiken. En samen met en voor en door die buurtbewoners kunnen wij hier verschil maken. Dus dat gaan we nu ook doen. En daarnaast heb ik natuurlijk ook een nodige dosis politieke ervaring. Dus ook als het gaat om debat en eventueel onderhandelen en resultaten binnenhalen. Heb ik dat jaren mogen doen in de Eerste Kamer. Ja. En ook, ook vanuit de FNV vanzelfsprekend. Uh, dus die ervaringen neem ik allemaal mee en uh, ja, die gaan we proberen nu voor de SP hier te gelden te maken. Ja, ja u, u noemt het al even uh, onderhandelen, dat kan natuurlijk altijd handig zijn. Uh, uh, uh, uh, uh. We gaan even een stapje vooruit. Het is uh, 19 maart. Uh, u wordt wakker. Uh, wa waar, uh, ja, wat, wat, wat verwacht u te gaan doen die ochtend? Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van het resultaat van de campagne. Ja. Uh, als we heel veel uh, uh, zetels zouden halen, nou, dan gaan we meteen uh, uh, vol. Zelfvertrouwen, ook onderhandelingen in. Maar voorlopig denk ik, we mikken op tenminste één zetel zeg ik. Ik denk dat we ook in de Raad, als we niet in een college terecht zouden komen, een groot verschil kunnen maken. En gaan we laten zien wat het is om echt oppositie te voeren. En om samen met de bewoners in de Raad zaken voor elkaar te krijgen. En dan over vier jaar maken we ons op voor de volgende collegeonderhandelingen in Bloemendaal dan die staat. Nog een laatste vraag. Bij de landelijke verkiezingen was toch een beetje de vraag of die samenwerking met GroenLinks PvdA, of dat meer linkse kiezers op de been zou brengen. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.